7 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij de cyberaanval op banken is niet ingebroken in de computersystemen. Dat benadrukt het ministerie van Veiligheid en Justitie... en een reactie op de aanvallen van gisteren. Ook zijn er geen aanwijzingen dat er een directe relatie is... met de aanvallen op banken in de VS. Onbekenden hebben de service van banken met enorme hoeveelheden data bestookt, waardoor ze vastliepen. Ook het Ideal betalingssysteem was gistermiddag urenlang onbruikbaar. ING werd het zwaarst getroffen. De bank heeft aangifte gedaan. Bij de Gelderse plaats Vorden woedt een grote heidebrand. Door de droogte van de afgelopen tijd grijpt het vuur snel om zich heen. Een gebied van een vierkante kilometer zal in brand staan. De brandweer bestrijdt de vlammen met groot materieel. In de buurt van de heidebrand bij Vorden ligt een camping... die moet mogelijk worden geëvacueerd. In de moskee in Enkhuizen is vanochtend vroeg brand gesticht... De politie heeft nog geen idee wie erachter zit. Een voorbijganger zag dat er kort na half zes rook uit het dak kwam. Hij waarschuwde de brandweer die het vuur snel onder controle had. Een deel van de moskee, die in een voormalig schoolgebouw zit, is beschadigd. Tijdens de open huizendag van de NVM hebben opvallend veel huurders een huis bekeken. Volgens de NVM wordt huren steeds minder aantrekkelijk... omdat het kabinet de huren voor mensen met een hoger inkomen wil optrekken. De belangstelling voor de open huizendag was net zo groot als de vorige keer in september. Bij een derde van de aangeboden woningen kwam niemand kijken. Bij aanslagen in Afghanistan zijn vandaag zes Amerikanen en een Afghaanse arts omgekomen. De zwaarste aanslag was in het zuiden, waar een zelfmoordterrorist zijn auto opblies toen een groep Amerikanen langs reed. Vandaag bracht de hoogste militair in de VS, generaal Dempsey, een bezoek aan de troepen in het land. Dit jaar zijn tot nu toe 22 Amerikanen omgekomen in Afghanistan. Het weer, het wordt helder en vannacht kan het aan de grond tot 5 graden vriezen. Morgen zonnig, weinig wind en een graad of 10.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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 10.377. Twee jaar geleden werden we nog heel hard uitgelachen in Arnhem. In 2013, dan moeten we kampioen worden. Maar het kan nog steeds. Alleen moet er vanavond even worden gewonnen van Nak. En dat is na de winterstop toch lastig gewinnen van Nak, Riesit van der Maden. Zo is het inderdaad, want Nak is in 2013 toch beduidend beter dan in de, eerste, of in de tweede helft van 2012. Slechts ook zeven doelpunten tegen. Het staat hier in de Gelderdom 0-0, 18 minuten onderweg. En de beste kans in de wedstrijd was voor Nak in de vierde minuut al. Een lange bal van achteruit ten voorde uit de rug van Kasja En Van der Heijden kon nog maar net voor de lijn corrigeren. En wat valt op in die eerste 15 minuten? Dat het mat is slordig aan beide kanten. Vooral aan de kant van de thuisploeg van Vitesse. Er gebeurt weinig voor de goals en een kans voor Vitesse hebben we dus nog niet gezien. Nu een ingooi voor de thuisploeg aan de rechterkant van het veld met Kalas. Nak dat verdedigt met veel mensen achter de bal. Het is eigenlijk beide ploegen die vooral afwachtend spelen in de beginfase. En Van de Struik die gaat nu in plaats van Kalas gooien naar Boni. De topscorer van de Eredivisie met 27 doelpunten. Dan is het Kakuta die naar de linkerkant opent waar Yasuda weer speelt. Twee wijzigingen bij Vitesse. Yasuda speelt net als vorige week op de plaats van Patrick van Aanhold. De vaste waarde op linksachter. en Theo Jansen is voor deze wedstrijd geschorst. Voor hem speelt Frank van der Struik op het middenveld. 19 minuten in de Gelderdoom onderweg en het staat dus nog 0-0. Wat zijn de andere wedstrijden van vanavond? Pax Volle tegen RKC. Twee ploegen die maar net boven de na-competitiestreep staan. En er is Twente Roda. Roda dat zelfs onder de na-competitiestreep staat. En Willem II, kansloze laatste op het ogenblik. Maar ja, PSV is op bezoek. En tegen PSV valt er misschien wel wat te halen. Het is zaterdagavond langs de leiders, tot 11 uur met sport. En ja, muziek nu al. ding van die Electric Light Orchestra. Heb je Bonnie al gezien, Richard? Nee, nog niet. Maar goed, dat zegt niet veel bij hem natuurlijk. Eén moment. En hij zal ook vanavond ongetwijfeld weer een doelpunt maken. Want dat heeft hij de laatste zeven wedstrijden op rij gedaan. Tot nu toe is hij nog onzichtbaar. Halverwege de eerste helft 0-0 de stand. En nak het balbezit in de verdediging met Bottingin, een van de twee centrale verdedigers. Gaat dan met de bal aan de voet richting de middenlijn inspelen van Cordelje. Dan wordt er gestoord door met name Van Ginkel, ook Boni. En dan is het balbezit voor Vitesse met Havenaar op het middenveld richting Boni. Die heeft geen controle en dan kan NAC weer overnemen. Nog niet zo heel veel gebeurt dus tot nu toe in deze wedstrijd. Eén grote kans was er in de beginfase voor Rick ten Voorde. De spits vandaag bij NAC dat veel spelers moet missen. Geen Hadouier, geen Leurling, geen Gillissen, geen Van der Weg. Ook geen Schalk en Looms. En dus was het puzzelen voor Goudelje, de coach van NAC Breda. En het heeft er onder meer... Toe geleid dat Rick ten Voorde dus vandaag in de spits staat. En dat ook het middenveld er anders uitziet, met bijvoorbeeld zeuntjes. Balverlies nu bij Nak. De bal ligt bij Piet Veldhuizen. 24 e minuut. En Veldhuizen, die wijst dan eens waar de spelers moeten gaan lopen. Bij Vitesse, dus van der Struik op het middenveld. Een verdedigend ingestelde speler. Omdat Theo Jansen voor dit duel is geschorst. Nog steeds is het Veldhuizen die de bal heeft klaargelegd. Wilt met wat gebaren zijn spelers naar voren. Wil schreeuwen, dan is wat gemor vanaf de tribunes. Gelderdomen overigens uh... Goed volgestroomd voor deze wedstrijd. Dat zou ook wel eens tijd worden. Ik denk zo'n 22.000, 23.000 mensen. Nu het er echt op tijd op aankomt natuurlijk in de laatste wedstrijden van dit seizoen. Vitesse heeft het balbezit zo rond de middenlijn. Met Kakuta paast de bal naar de rechterkant, naar Ibarra. De andere vleugelspits. Dan gaat Kakuta gaat diep richting het strafschopgebied. Verliest het duel dan van Bottegien. De bal gaat over de zijlijn. En dus een ingooi voor Vitesse. En daarvoor meldt zich dan Kalas. de. Tsjechische verdediger. Nak wil zich natuurlijk zo snel mogelijk veilig spelen. Is een klein beetje geruisloos. Dat mag je toch wel zeggen na boven geslopen de afgelopen weken. Het verschil met bijvoorbeeld de rode JC dat op de 16e plaats staat is op dit moment 6 punten. Dus het moet toch wel raar lopen. Wil Nak de na-competitie niet gaan ontlopen. De bal ligt bij Jelle en Rauwelaar. Want ook deze aanval van Vitesse is weer op een mislukking uitgelopen. Het loopt nog niet bij de ploeg van Fred Rutte. Raula die heeft de bal nu onder de voet. Legt hem klaar en dan zal er ongetwijfeld een lange bal gaan volgen. Omdat Van Ginkel alweer richting de bal gaat. En ook de centrale verdedigers wat diepte gaan kiezen. Maar ook Ten Rauwelaar net als Veldhuizen een minuut geleden neemt totaal geen of maakt totaal geen haast om die lange bal te gaan nemen. Via Kalas wordt er dan uitverdedigd door Vitesse. Dan is het Buis die terugspeelt naar Bottegien. Bottegien met een lange bal richting Ten Voren. Die is balvast, is sterk. Maar Kasia wint het duel en via Van der Struik gaat het dan terug naar Marco van Ginkel. Ginkel miste nog geen uh, wedstrijd bij Vitesse. Stond altijd aan de aftrap. 20 jaar en een van de grootste talenten natuurlijk van uh, Nederland. Van Ginkel met de bal aan de voet. Nee, het is Van der Heijden die uh, nu uh, richting de middenlijn gaat. Bal gaat naar Boni. Dan is het uh, Botteging die voor zijn man komt. En dan dus weer balbezit voor Nak op het middenveld. Waar uh, het duel aangaat met Havenaar. Dan is het uh, Kalas die voor zijn man komt. En via Godelje gaat het dan uiteindelijk weer helemaal terug naar Ten Rauwelaar. Nee, het is nog niet uh, heel Erg verheffend wat er tot nu toe gebeurt in Gelderdoom. Het staat nog 0-0 en we hebben pas één echte kans gezien. En die was voor NAC Breda. En daar is hij dan, Wilfried Boni. Wat is het toch een kanjer. 28 minuten heeft het geduurd en Vitesse leidt een kopbal van de spits uit die voorkust jongen wat een fenomeen is het. De achtste wedstrijd op rij. En weer is het Boni die scoort voor Vitesse. En zo leidt de thuisploeg dus met 1-0. De voorzet komt vanaf de zijkant. Eerst laat Boni hem nog over zijn hoofd heen gaan. Kan hij er niet bij. Dan is het aan de rechterkant de aanval die opnieuw door Vitesse wordt opgezet. Met Kakuta de voorzet komt. En dan is het met een prachtige kopbal via de grond. Boni 1-0 voor Vitesse. Lucy Silvas, in. Vitesse in En Richard van der Maarten zag Boni heel even. Ja, één moment. Hè. Daar loert hij op. Hij was tot nu toe onzichtbaar 27 minuten lang. Maar dan is daar ineens die voorzet vanaf de linkerkant van Kakuta. En een fantastische kopbal in het uiterste hoekje van Boni. Nummer 28. En dus leidt Vitesse na een half uur voetballen. En uh, is de ploeg eigenlijk ook los na dat ene moment van uh, Boni. Want kort daarop was het uh, Kakuta met een uitstekende beweging door de as van het veld. Schoot op de bovenkant van de lat en bijna was het dus al 2-0 voor de ploeg van Fred Rutte. Nu is het... Uh... Kasia die de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Naar Yasuda, de linksback En het geeft natuurlijk veel vertrouwen aan de thuisploeg. Zo'n moment Boni die daarmee eigenlijk het hele elftal ontlast. Door zo vaak die eerste goal van Vitesse in een wedstrijd te maken. Nu een diepe bal van Van Ginkel. Ziet er ook goed uit aan de rechterkant. Maar toch net iets te scherp. Ibarra kan hem niet binnenhouden. En dus is het balbezit voor Jelle ten Rauwelaar. De keeper van Nac Breda gaat het thuispubliek er natuurlijk achter staan. Want als, als, als Vitesse deze wedstrijd. Ook weer weten winnen zou dat de zevende op rij zijn. En dan klimt het in elk geval weer naar voorlopig de gedeelde tweede plaats. Ten Raola. wat in de problemen gebracht. Maar lost dat goed op. En dan is Boni is uitgespeeld. Ook Havenaar blijft even achter in het strafschopgebied. En via de omschakeling dan de mogelijkheid voor Nakko om misschien een aanval op te zetten. Maar dit is weer slordig aan de kant van Nac Breda. En via Van Ginkel hele mooie beweging. Twee man het bos ingestuurd. Wordt dan gepaast naar Boni. Boni met twee, drie man bij zich kort. Balletje naar Havenaar heeft hem voor zijn linker. Dan wordt er verdedigd door Nak op het middenveld via Seuntjes. En is het weer Van der Struik die dat repareert op het middenveld voor Vitesse. Nieuwe aanval voor de thuisploeg. Kalas kiest ervoor om even te temporiseren. Dan gaat het terug naar Kasia. Kasia weer breed naar Van der Heijden. De twee centrale verdedigers bij Vitesse. Dan komt Kakuta in de bal. En zo komt er ook steeds wat meer beweging in het spel van Vitesse. Dat bij tijd en toch ook slordig blijft. Nu Nak weer met aan de rechterkant Seuntjes naar Verbeek. Die laat de bal lopen voor Hooi. De rechtsbuiten van Nak. Er wordt verdedigd door Yasuda. Rechterkant van het veld. Voorzet moet dan komen van de snelle rechtsbuiten van Nak. Nog eens een keer het duel aangaan met Yasuda. De voorzet is er dan van Hooi. Maar die gaat over het doel bij Veldhuizen. 33 minuten bijna op de klok in de Gelderdomen En Vitesse leidt dus door die prachtige, wonderschone treffer van Wilfried Boni. Nederlandse zeilduo Mandy Mulder en Thijs Visser... ...heeft bij de wereldbekerwedstrijden voor de kust van Palma de Mallorca... ...goud veroverd in de nieuwe Olympische klasse NACRA 17. Twee keer een zesde plaats in de medalracers volstond voor Mulder en Visser... ...om de trofee prinses uh, Sofia te bemachtigen. Mulder heeft wel een verklaring voor dit snelle succes. Uh, we hadden als een van de eerste de boten, dus daar hadden we echt wel voorsprong uh, mee... Want dit uh, het is een katamaran en er zijn wel in de er zijn een aantal uit de katamaranwereld. Die hadden daar misschien een beetje voorsprong. Maar verder heeft dit bootje ook wel echt specifieke kenmerken met uh, curved boards. Dus het uh, zwaarde is een beetje krom, waardoor je lift krijgt. En wij hebben bijvoorbeeld uh, Misha Heemsterk in ons team, die daar al best wel veel van weet. En daar hadden we gewoon een gigantische voorsprong uh, dat we daar al die tijd mee getraind hebben. Een nieuwe klasse dus en de bemanning bestaat uit een vrouw en een man. En dat is voor Mulder, wel even wennen. Ja, het is wel, ik moest zeggen in het begin ook, dat dacht je, mits het varen, dat, uh, dat is ook raar. Maar uh, je bent zo professioneel bezig en of het een, een man is of een vrouw is, die, waar je samen mee de baan omgaat, daar maak je, merk je geen verschillen mee. Het enige dat ik bijna nog zoiets heb van nou, als ik zo af en toe... Uh, ik kan nog wel eens kort uit de bocht komen tijdens een wedstrijd. dat kan ongeduldig zijn. En een man kan het meestal wat makkelijker handelen dan vrouwen. Dus misschien is het juist een voordeel. René Groeneveld en Karel Begeman behaalden in deze klas het zilver. Pidiaan Posma stelde in de Fin-klasse het zilver veilig. Posma kon in de medalraces het verschil met de Britse koploper Giles Scott niet meer goed maken. In de rsx klasse won de nieuwkomer Kiran Batlou, een bronzen medaille. Het 18 jarige talent won de eerste medalrace en eindigde in de tweede finale op de vijfde plaats. Dorian van Rijsselbergen, de Olympisch surfkampioen, en Marit Bouwmeester, Olympisch zilver gewonnen in de radiaal, zij ontbraken in Mallorca.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 Philip Phillips met Home. We gaan weer even kijken bij Vitesse en Ak. Nog 1-0, gezet. Ja, 38e minuut. Vitesse het bal bezit aan de linkerkant van het veld. Maar Kakuta verslikt zich daarin in uh, nu op het middenveld. Uh, passeert uh, Kakuta, doet dat half. Komt dan aan de rechterkant uit bij Hooi Korte combinatie even terug nu naar de verdediging. Daar staan uh, Luix en Bottegin. En dan moet het uh, dan maar misschien over de linkerkant. Nee, Bottegin paast weer terug naar Luix. 1-0, dus door de goal van Wilfried Boni. Wie anders zijn 28e, al vroeg gemaakt in de wedstrijd. Vitesse speelt daarna een beetje het uh, favoriete spelletje. Dat is vooral afwachten. Heel compact staan, compact. En bij een fout van de tegenstander dan snel eruit. Vaak via de flanken, via Ibarra en Kakuta. Het is ook een systeem dat het beste past bij deze spelersgroep. En Fred Rutte heeft er wat dat betreft een uitstekend geheel van gemaakt. Dit seizoen van Vitesse. Bijna onklopbaar. Want de laatste zes wedstrijden bijvoorbeeld alweer gewoon de volle winst. 18 punten. Vitesse heeft ook het balbezit nu. Aan de rechterkant met Kalas. Die paast terug naar Veldhuizen. Dan gaat Verbeek naar de bal toe. Maar Veldhuizen ziet het goed en paast weer terug naar Kalas. Die kan er wat meters maken. Maken, wacht nog eventjes, twijfelt. Speelt dan weer terug naar Veldhuizen. Het gebeurt allemaal in de 39e minuut van dit duel. En Veldhuizen schiet de bal dan maar eens hoog op het hoofd van Buis. Die speelt bij Nak. En via Boni gaat het dan helemaal naar achteren naar Bottegien. Die dan wat ruimte heeft om Buis weer in te pasen. Van Nak nog heel weinig gezien. Afgezien van de eerste grote kans van deze wedstrijd in de vierde minuut. Maar daarna heeft Vitesse de boel zeker ook achterin toch aardig onder controle. En ja, wat zijn dan eigenschappen van een kampioen? Dat zij natuurlijk toch het hebben van een scorende spits. Dat heeft Vitesse in de persoon van Boni. Maar ook bijvoorbeeld dat Vitesse dit seizoen al elf keer de nul wist te houden. Ook uh, erg knap van deze ploeg dat uh, achterin uh, heel degelijk uh, staat. Met uh, Kasia en Van der Heijden, dat centrale duo. En uh, op de flanken dan uh, aan de rechterkant vaak Kalas. En aan de linkerkant Van Aanholt, dat ziet er allemaal uh, goed uit vandaag. Dus geen Van Aanholt, die is al uh, twee weken geblesseerd aan zijn schouder. Maar waarschijnlijk is hij er volgende week weer bij... Als Vitesse een lastige tegenstander treft. Tenminste op papier. Want dan moet de ploeg uit Arnhem naar Kerkrade om tegen JC te spelen. Het is Nak dat het balbezit heeft met Goudelje. De middenvelder terug naar Bottegien. Nak is een beetje zoekende. Weet het eigenlijk niet. Kan nauwelijks openingen vinden in de verdediging van Vitesse. Bottegien probeert het dan maar via een diepe bal. Dat gaat dan via Verbeek. Maar Verbeek ook weer terug naar het middenveld. Nee, het lukt Nak vooralsnog niet. En Vitesse consolideert, controleert de voetbal. Voorsprong eigenlijk vrij simpel in deze fase. 1-0 e dus voor de thuisploeg. Gaan we kijken In het buitenland zal niemand verbazen dat Bayern München... in Duitsland kampioen is geworden. Want, uh, maar het is wel verbazingwekkend dat het zo vroeg gebeurd is. Nog nooit eerder zes wedstrijden voor het einde al. Bayern München won de uitwedstrijd tegen Eindhoven Frankfurt met 1-0. Weliswaar een maar eentje, maar het was wel een hele mooie. Borussia Dortmund-Augsburg werd 4-2. Borussia Mönchengladbach won met 1-0 van Greuther Fuurt. Matchwinnaar matchwinner was Luc de Jong. Bayer Leverkusen en Wolfsburg werd 1-1. En weer de Bremen tegen Schalke 0-4, 0-2. En om half zeven is begonnen HSV tegen Freiburg. En het is daar 0-0 bij rust. Bayer München dus. Niet alleen een kop, maar niet meer in te halen. 75 punten uit 28 wedstrijden. Dat zijn er 20 meer dan Borussia Dortmund. Dat heeft er 55. Leverkusen heeft er 49. Schalke heeft er 45. Eintracht Frankfurt 42. En Borussia Mönchengladbach 41. Allemaal uit 28 wedstrijden nog 6 te gaan dus in Duitsland. Dan Engeland, Reading, Southampton, 0-2. Norwich City, Swansea City, 2-2. Stoke tegen Aston Villa, 1-3. En West Bromwich, Albion, Arsenal, 1-2. Manchester United gaat daar een kop, 30, eh, 77 uit 30. Manchester City heeft er 62 uit 30. Tottenham is derde, 57 uit 31. En Arsenal vierde, 56 uit 31.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 is één de love song van Scouting for Girls. Vitesse veel beter dan Richard. Ja, in deze fase toch wel. En er komt helemaal geen extra tijd bij. Ja, er is ook niet zo heel veel gebeurd. 1-0 e de voorsprong na 45 minuten voor Vitesse. Weinig blessures, dus weinig oponthoud. En dus zegt scheidsrechter Kuzebjuk: We nemen even pauze voor een minuut of 10-15. Vitesse leidt dus een vrij makkelijke eerste helft. De eerste 10-15 minuten waren stroef. Maar na het doelpunt van Boni ging het allemaal wat beter lopen. Begon Vitesse ook steeds meer duels te winnen. En Nak, dat heeft eigenlijk geen opening weten te vinden. Alleen in de vierde minuut. Toen was het ten de heel dicht bij een eerste doelpunt voor NAC Breda. Na 45 minuten. Leijs Vitesse dus verdient dat wel met 1-0. De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana heeft de ronde van Baskeland op zijn erenlijst gezet. In een tijdrit over 24 kilometer verdrong hij zijn landgenoot Sergio Henao van de eerste plaats in het klassement. De dagprijs was zoals verwacht, voor de Duitse specialist Tony Martin. Pieter Wening finishte op een ruime achterstand nog in de top 10. Wening is in het eindklassement ook de beste Nederlander. Hij werd zesde. En nog meer wielrenner Kirsten Wild heeft opnieuw een succes behaald in de Energiewacht Tour. Ze won de vierde etappe, een rit over 134 kilometer. En van Dijk eindigde. Daar als tweede. Van Dijk houdt daarmee de leiding in de tussenstand. Morgen is daar de laatste etappe. Dit is NOS Langs de Lijn, met sport en muziek. En de Vendela's was dat. Op de derde dag van de Cup in Eindhoven... was een van de grote blikvangers de sterk bezette halve finale... van de 100 meter vrije slag voor vrouwen. Naast de Nederlandse toppers, Renoma Kromo Giorgio en Femke Heemskerk... kwamen ook twee buitenlandse toppers in actie. De Zweedse Sarah Sjöström en de Duitse Britta Steffen. Maar zoals een het Olympisch kampioen betaamt... ging Kromo Giorgio met een tijd van 54 seconden... en 24 honderdste als snelste door naar de finale. Het was wel nipt... Dan het verschil met Femke Hemske, ik was maar 100ste. Ja, maar het is pas de halve finale en we uh, de laatste 5-10 meter uh, even laten lopen. Dus je zit nog rek in en uh, ik kijk uit naar morgen, de finale van morgen. Nou, Femke bleef goed bij, maar jij gaf dus niet uh, vol gas, begrijp ik. Nee, en ik, ja, ik weet niet wat Femke heeft gedaan, maar de limiet. Er zat een er 100ste achter. Oké, okay, ja, die uh, ja, limiet is 54-0. Dus ik zou morgen ook wel wat harder moeten. en... Uh, ja, ik, ik kan nog harder, dus uh, dat, dat is... Uh, ja, voor de halve finale moet je gewoon doorzwemmen, maar niet, uh, nog niet alles geven. Hoe ging de start? Goed, ja, volgens mij ging de start goed. Finish heb ik laten lopen. Dat is natuurlijk misschien een gemiste kans, maar na vanochtend en de vijfde vrij waarin ik dat wel goed deed... Uh, dacht ik dat dat nu wel zou kunnen. Um, morgen gewoon alles goed afmaken. Ik denk uh, wat harder openen, wat harder terugkomen. En uh, goed blijven finishen. Maar die starter heb je echt veel aan gedaan, hè, de laatste maanden? Ja, eigenlijk wel. Mijn start en onderwaterfase was altijd, altijd al het ja, sterke punt. Dat hebben we echt uh, na de spelen weer opgepakt. En dat is nu echt uh, ja, minimaal dezelfde kwaliteit als voor de spelen, denk ik. Misschien nog wel beter. Dus in ieder geval heel constant steeds. Dus uh, ja, dat gaat heel goed. Maar is daar nog de meeste winst te boeken? Nee, ik denk dat daar juist de minste winst op is te boeken. Maar waarom werk je er dan uh, zoveel aan? Nou, die skills dat is wel, uh, die zijn heel belangrijk. We werken natuurlijk gewoon heel veel aan techniek en inhoud... Nu doen we de start en ik denk na de Swim dus het tweede gedeelte van het seizoen aanlopen aan de WK, gaan we bezig met de keerpunt. Want daar is nu ook wel nog wat aan te, aan te, ja, aan te werken. Ja, Morgen die finale met dus ook Femke Heemskerk, maar ook Sarah Sjeustrum, Britta Steffen. Ja, dat zijn er vier die zomaar in de WK-finale kunnen staan, denk ik. Hè, komende zomer in Barcelona. Zeker wel, dat verwacht ik wel. Dus dat is wel echt, ja, uh, yeah, het is niet zomaar lullig finale morgen. Um, het kan ook van alles gebeuren. Sarah Sjöström zwemt altijd in Nederland. echt knoert hard. Dus uh, dat wordt nog wel leuk, wordt heel spannend. Maar uh, ja, ik weet dat ik in ieder geval nog harder kan. Dus uh, ja, laat me komen. Ben jij iets bijzonders van plan? Uh, ja, ja. <laughs> nee, uh, ja, ik wil gewoon goed zwemmen. En dat, uh, ik, ik... Je hebt het gevoel dat het nog een stukje harder kan. Ja, want vorig jaar, toen vergaarde je eeuwige roem in Londen natuurlijk. Maar hier, bij de Swim Cup swom je eigenlijk je beste race, hè? 52, 75. Ja, nou ja, ik, ik uh, ben natuurlijk wel heel positief ingesteld. Maar ik denk dat het niet heel realistisch is als ik zeg dat ik uh, 52, 75 of sneller ga zwemmen. Maar er uh, is nog een groot gat tussen 52, 7 of uh, 54, 2 van vandaag. Dus het zal ergens daartussen komen. Ik ben benieuwd. Ik ook. En dat zei Ranomo Kromovic jojo tegen Bob van der Tak. De Nederlandse tennissers kunnen zich opmaken voor een wedstrijd in de play-offs... voor promotie naar de wereldgroep. Jean-Julien Royer en Robin Hazen haalden vanmiddag in het Davis-cup-duel... met de Roemenië het derde en beslissende punt binnen. Het duo won in Brazov in drie sets van Hanescu en Kopil. Hazen en Igor Seisling hadden gisteren Nederland al op een comfortabele 2-0 voorsprong gezet. Haze won zijn partij van Adrian Ongoer en Seisling was te sterk voor Anescu. Captain Jan Simerik wijzelde vanochtend nog zijn opstelling. Hij gaf de jarige hazen de voorkeur boven Timo de Bakker. Bij Roemenië was de dubbelspecialist uh, Horia Tekau er niet bij vanwege een blessure. Simerik had niet verwacht dat de buitenlander twee dagen binnen zou zijn.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 op voorhand natuurlijk heb je altijd de vrijdag... dan verwacht je dat de nummers één van het team... dat een wedstrijd naar zich toetrekken. En we hadden met Igor natuurlijk een speler... die goed op indoorbaan uit de voeten kan... op hardcourt uitstekend kan, kan spelen. Ik zie bijvoorbeeld de wedstrijd in Rotterdam... Ahoy tegen Tsonga...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 Simmerik is vooral te spreken over Royer, een echte dubbelspel specialist. Die Royer, die is uh, dubbel specialist, maar ik denk dat een bepaalde energie op baan. Professionaliteit, hoe hij zijn trainingen doet, hoe hij uh, dat allemaal invult voor zichzelf.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 En hij brengt die professionaliteit naar de andere jongens ook over. De energie in zijn trainingen. En uh, ja, dat merk je gewoon. Dat komt dan goed ook van de sfeer in de hele week. Grote vraag is natuurlijk wat de kansen zijn om weer in de wereldgroep te komen. Op de wereldranglijst uh, op dit hier afrenging staan wij nog vrij laag.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 Wat hoog staat op de wereldranglijst, in die promotie degradatiewedstrijd daar moeten we een keer doorheen komen nu. En dan eens kijken of Jan een voorkeur heeft voor een tegenstander straks in september. Ik heb het liefst een thuiswedstrijd, dat sowieso. Nou, ik weet niet, joh. we zitten nu net na de wedstrijd. Weet je, ik ben blij dat we hier 3-0 gewonnen hebben. Dat we weer in het promotie-degradatie-duel voor de wereldgroep kunnen meestrijden. Dat is het doel. En nou willen we een keertje doorheen zien te komen. En dat zei Jan Siemering Na de winst van Nederland op Roemenië 3-0 is het... Dus daar kan Roemenië niet meer tussen komen. Het geluid dat u hoort is uh, van Twente. Nou, daar lopen ze ook altijd op een thuiswedstrijd, Hoewel, dat geeft uh, weinig uh, <laughs> reden voor succes. Een thuiswedstrijd bij FC Twente de laatste tijd. Dus kijken hoe ze tegen Roda doen vanavond, Andy. Zes keer op rij niet gewonnen, Roda, thuis. En dat is uh, bijna een clubrecord. Zeven keer is het record, 1966. 67 dat jaar was het dat ze zeven keer op rij niet uh, wisten, wisten te winnen. Uh, ja, nu dus tegen Rode EC. De basis is nu weer Lucas Tanjos. Vorige week was het Boelekin. Die al spits beginnen. Nu mag Castanjos van Alfred Schreuder in de basis beginnen. En uh, Tadic is er niet bij. En dat is natuurlijk een enorme adelaat. En dat was een van de weinige spelers die de afgelopen weken nog een uh, ruime voldoende wist te halen. Uh, hij is er niet bij, want hij is geschorst. En uh, ja, dan is het dus afwachten met Filippe uh, Gutierrez. Die vorige week tegen Nac Breda, die matige 1-1, goed inviel. Uh, of hij het uh, uh, een beetje het ook kan nemen. En bij Rodi JC wat problemen. Uh, wat te denken van Mits. Donald, Een beetje akkerpietje gehad op de training. Ruud Brood zei van, ja, egotjes, daar heb ik even niets aan. Die jongen die is even een tijdje naar het tweede gezet. Vorige week is hij er wel weer bij, maar nu dus even niet. En uh, Soetsjewin is geblesseerd en ook de moersje heeft een hamstringblessure... Uh, die zit wel op de bank voor als het echt heel, heel hard nodig is. Dan kan hij invallen. Maar uh, verder ook niet. In de opstelling van Roda opvallen natuurlijk Adil Ramzi. En waarom natuurlijk? Die heeft een aantal jaren hier bij FC Twente gespeeld. En moeten de, nu dus tegen zijn oude club opnemen. Zestiende drie puntjes achter Zwolle. Dus onder de streep uh, staat Rode SC. En op een uh, magere vijfde plaats staat FC Twente. Echt de straatlengte verwijderd van de nummer vier. En gelijk met FC Utrecht. Dus overwinning zou. ...zou zeer welkom zijn voor de thuisploeg... ...in de wedstrijd die op punt van beginnen staat... ...onder leiding van Dennis Hichler. Ja, en die zei het al, een roda drie puntjes onder Pex ...maar er staan nog twee ploegen op 29 punten. Ook RKC Waalwijk en AZ. En laat uh, Pex Wolle nou vanavond juist tegen één van die twee spelen... ...namelijk tegen RKC Waalwijk. Dat is dus een heel belangrijk degradatie wel Frank Inderdaad, uh, voor beide zeer belangrijk om de drie punten te pakken. En voor RKC met name, want ja, als je kijkt naar de ranglijst en de ploegen waar ze nog tegen moeten, ze moeten bijna de hele top nog, dus dan is dit een van de laatste kansen waarin ze serieus uh, aanspraak maken op uh, drie punten. En uh, dus is er de alles aan gelegen om, om die ook op te halen, opsteken natuurlijk. Vorige week de 4-0 tegen ADO Den Haag. Hoe goed dat nou precies is van RKC zullen we denk ik uh, deze week. In deze wedstrijd zien. Want Ado uh, was bepaald niet zichzelf. En uh, RKC heeft daar natuurlijk voluit van geprofiteerd. Dezelfde opstelling laten staan. Chevalier, want ook hier hebben we een uh, dissident in de selectie. Is er uh, ook vandaag niet bij. Hij gaat dinsdag weer praten met zijn trainer Erwin Koeman om te kijken of hij de rest van het seizoen nog iets zou kunnen betekenen. Dat kan hij ongetwijfeld. Maar of dat ook nog binnen de groep past, dat weten we dus ergens komende week. De wedstrijd inmiddels afgetrapt. En RKC in dezelfde opstelling als waarmee het vorige week met 4-0 van ADO won. En ook bij Zwolle geen wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd waarmee het vorige week uh, bij Vitesse speelde. 2-1 verloor. Een prima tweede helft speelde. Onder andere Benson viel uitstekend in. Maar die zit vandaag weer gewoon op de bank. En uh, de eerste... In een goed gevulde Zwolle stadion. Kortom, ook het publiek weet hier hoe belangrijk dit potje is. Twente Roda. Roda al gescoord, Andy? Of is dat echt helemaal uit nu? <laughs> ja, hij is leuk. De 1 minuut en 18 seconden al gespeeld. En Roda nog steeds niet gescoord. Het is echt uh, een drama voor de Limburgers. Nee, het staat 0-0, inderdaad. En de eerste mogelijkheid diende zich aan voor FC Twente. Dat fel begint op uh, het spel van uh, Rode SC. Maar het was net buitenspel van Lucas Stanyos. Balbezit dus nu voor Rode SC met Bart Biemans die de bal even breed speelt en dat redelijk gevaarlijk doet. Pereira kan de bal naar voren spelen, maar niet echt lekker. En dan moet Roda uitkijken. Dat moeten ze sowieso in deze wedstrijd. Want ik denk dat FZ20 echt gebrand is om hier een goed resultaat neer te zetten. De bal gaat naar voren via Tamata, die nog steeds een bezit is. En dan moet Malky speelt. Malky probeert zich vrij te draaien. Lukt heel aardig. Speelt de bal dan op Flederes. Flederes' bal breed helemaal naar de andere kant. Waar Montaigne de bal naar voren Werkt naar Hupperts. Hupperts. Uh, terwijl er uh, speler van Roda een en Beugie krijgt een spel nog altijd uh, het, bezit in, uh, het bezit is van. Roda en uh, aardige bewegingen en dan een overtreding van Douglas. Dat betekent dat uh, Roda een vrije trap krijgt, halverwege de helft van FC Twente. En dan uh, zullen ze dat eventjes rustig aan doen om uh, de koppers mee naar voren te brengen. Want uh, het is Marjan van die die klaarstaat voor de vrije trap en hem snel heeft uh, genomen. Moet de voorzet komen en dan uh, wordt die bal uit de verdediging weggewerkt door FC Twente. Het schot daarna levert ook niets op 0-0 na bijna drie minuten spelen bij FC Twente Roda. En dan de tweede helft van Vitesse Nax zit daar in Eindend trouwens het stadion wel vol, bij die kampioenskandidaat nu. Ja, het begint steeds drukker te worden, Ronald. Er zitten nu vanavond ruim 21.000 toeschouwers. En dat is nog niet zo vaak gebeurd dit seizoen bij Vitesse. Dus de kampioenskoorts natuurlijk begint hier te stijgen. Voelen de mensen nu ook dat het er echt op aan gaat komen. Met nog maar een paar thuiswedstrijden voor de boeg. Dat je er dan eigenlijk bij moet zijn. Vitesse leidt na 45 minuten voetbal met 1-0. We zijn inmiddels in de derde minuut alweer beland van de tweede helft. En het balbezit is voor NAC aan de rechterkant. Met de rover, de rechtsbek, terug naar Zeuntjes en via Zeuntjes dan weer helemaal terug naar Luiks. Dan moet de Rauwelaar snel zijn voordat Boni weer gevaarlijk kan worden voor Vitesse. Dat was hier natuurlijk alles in de eerste helft. Maar belangrijker is wat er nu gebeurt met Koudelje. Het schot en Veldhuizen niet al te veel moeite. Een schot van de middenvelden van Nac Breda van ongeveer 20 meter. Maar Veldhuizen had daar eigenlijk niet zo heel veel moeite mee. Nu weer een aanval van Vitesse aan de rechterkant met Ibarra. Speelt terug naar Van Ginkel. Die neemt de tijd. Dribbelt dan wat richting de middencirkel. En via Van der Heijden bouwt Vitesse dan opnieuw aan een aanval. Achter de man bij Yasuda. Drie minuten dus op de klok in de tweede helft. En Vitesse staat op een 1-0 voorsprong tegen Nac Breda. Hebben Peck en RKC laten zien dat ze ook allebei willen, Frank Willeit? Nou, RKC, om te beginnen in ieder geval alvast uh, wel. Jozefzoon al twee keer gevaarlijk opgedoken voor Boer. Eén keer werd hij goed uh, afgeblokt en kon Boer rustig oprapen. De tweede keer zette hij voor op Braber. Boer was al onderweg naar Jozefzoon. Dus de goal voor, voor nee dat was niet uh, Braber, dat was Lieder. Die uh, De goal voor Lieder was helemaal leeg, maar hij maait zo met zijn rechter over de bal heen. 100% kans, volledig weg in een keer voor RKC omdat Lieder de bal volkomen mist. Daar uh, zat Lachman nog een klein beetje in de buurt... om het, uh, de spits van RKC lastig te maken. Maar uh, de misser van, uh, uh, ja, van Lieder, dat was toch behoorlijk pijnlijk. Nu Lachman, die achterin... Uh, de bal even breed legt op Aschente. De bal nog verder naar de linkerkant verplaatsen. Naar Mokta, weer terug naar Aschente. Daar mag Zwolle gewoon rustig de bal rondspelen. Medetje op tien van de middenlijn, op de eigen helft. Broerse, RKC laat het allemaal gebeuren. Probeert het verder wel klein te houden. En dan gaat de lange bal natuurlijk richting Valpoort. Van Peppe is uiteindelijk het einddoel. Dat was niet de bedoeling, maar die krijgt dan wel de bal. Probeert meteen Lieder in te spelen, dat mislukt. En we gaan naar Richard. 2-0 is het voor Vitesse. Doelpunt van Renato Ibarra. Zijn derde van dit seizoen. Aanval over de rechterkant van het veld. En het schot gaat via Ter over de doellijn. En zo leidt Vitesse dus nu met 2-0. En lijkt deze wedstrijd eigenlijk ook wel weer beslist in het voordeel van Vitesse. En is het de kleine Ecuadoriaan die ook weer eens een doelpuntje meepikt voor Vitesse. Ja, en zo gaat het natuurlijk heel erg lekker met de ploeg van Fred Rutte. Nog eens kijken in de herhaling naar die aanval. Het is eigenlijk een individuele actie van Ibarra. Razendsnel, daar staat hij onbekend. Schudt twee, 3 man van zich af. Ook Buis kan er niet meer bij. En dan via het lichaam van Ten Raola gaat de bal over de lijn. Vitesse leidt tegen Nac Breda. 2 tegen 0. Het is 0-0 bij Pexvolle RKC en ook bij Twente Rode, Andy. Hoekschop voor Rode EC gaat voor doel langs Schilder kan oppikken voor FC Twente. Speelt de bal op Gutierrez, maar Gutierrez heeft het nog niet helemaal. Terwijl er een overtreding in de loop wordt gemaakt op Schilder. In de loop uh, gemaakt door Roli Bonifazia. Dus vrije trap voor FC Twente. Twente in bal bezit via Douglas. Douglas bal naar de rechterkant. Uh, Twente probeert het wel, maar is nog wat slordig in de beginfase. wat pases die uh, niet aankomen. En nu eens kijken of Douglas de bal uh, uh, wel goed kan opbrengen. Vorige week tegen NAC was dat een drama. Hij levert ook snel in bij Brama. Uh, dat rijmt, maar dat uh, terzijde heeft Douglas de bal weer. En Douglas uh, probeert zich vrij te spelen. Hij speelt hem helemaal terug via uh, Breukers. Gaat de bal naar keeper Michailov, die het spel verlegt naar de andere kant, naar braafheid. Maar tempo ligt weer laag bij FC Twente. En als tempo laag is, dan is dat altijd slecht nieuws voor FC Twente. Want Twente mag dan de minst gepasseerde verdediging hebben in de Eredivisie. Het maken van doelpunten is toch uh, vaak een probleem. En zeker met zo'n laag tempo tegen een verdedigend ingesteld Roda is dat moeilijk. Frank Wilaar. We zijn zes minuten onderweg. En wat staat de defensie van Peck ongelooflijk te schutteren, zeg. Het is een schiettent daar achterin bij Boer. En uiteindelijk is het Jozefsoon bij poging nummer drie. Die hem eerst onderkant lat schiet. En vervolgens dan over de doellijn. Onvoorstelbaar hoe de defensie van Zwolle, die staan echt te kijken. Zeiden, nou jongens Wie wil hem erin schieten? De aanval komt over de linkerkant via Van Peppen. Die geeft voor. De bal wordt doorgekopt door een verdediger van Zwolle. Dan ingeschoten door Braber. Van de doellijn gehaald Uiteindelijk door Broeren. En dan in tweede instantie zo'n onderkant lat. Keihard in de goal. Boer kansloos en RKC dus zeer voortvarend gestart. En bij Zwolle zullen ze hopelijk nu toch ook wel wakker zijn na deze openingsfase. Want ze laten zich eventjes wegtikken door de gasten uit Waalwijk. Die openingsgoal van Jozef Zoon. En die was vorige week ook al zo lekker op Dreef. Kortom, die is alvast weer begonnen in Zwolle. 1-0 voor de RKC in Zwolle. Vitesse houdt de kampioensrace vol, Richard. Absoluut, 52 minuten gespeeld in de Gelderdoom. 2-0 de voorsprong zijn natuurlijk belangrijke momenten als je zo kort na rust scoort. Geeft ook een mentale tik weer aan je tegenstander. En Ibarra hij maakte dus de tweede treffer voor Vitesse, waarbij ook Jellet en Rauwelaar, de doelman van Nak, er absoluut niet goed uitzag. En Nak, dat zal nu toch echt wat moeten. Het is geen aanvallend ingestelde ploeg, maar het zal meer risico moeten gaan nemen. Willen het nog iets van deze wedstrijd maken? Vooralsnog hebben we van Nak alleen maar die grote. De kans in de vierde minuut gezien van Rick ten voorde. En dat was het eigenlijk wel. Vitesse verdedigt gaandeweg de wedstrijd ook steeds beter. Dat moet er wel bij worden gezegd. Aan de rechterkant is het nu weer Vitesse met Havenaar. Boni gaat onder de bal door. En dan is het Nak via Buis weer terug. Omdat hij wordt opgejaagd door Van Ginkel. Die overal loopt. En dan is het via Goudelje misschien de kans om wat te gaan doen voor Nak. Maar Goudelje laat de bal slecht door. Zomaar over zijn rechtervoet gaan. En dan kan Vitesse dus weer overnemen in de middencirkel met Van Ginkel. Die leidt ook weer balverlies. En dan Nak op het midden aan de rechterkant nu met Verbeek. Goed verdedigd van Yasuda. Bal over de zijlijn. Ingooi voor NAC Preda, denk ik. 53 minuten hebben we gevoetbald in de Gelderdom. En Vitesse leidt 2-0. Doelpunten van Boni en Ibarra. Twente Roda. En het veld is daar geloof ik net zo goed als het spel van Twente, hè Andy? <laughs> de afgelopen weken zeker, Ronald. Het is niet uh, om aan te zien het veld dan, hè. Want Twente speelt uh, vanavond best redelijk. Oopvallend overigens dat Chatli met name in de speelt en Castagnos vanaf de linkerkant. Ik denk dat dat een tactisch vroefje is van Alfred Schreuder. Nu een vrije trap. 0-0 de stand overigens. Na bijna 10 minuten spelen in de eerste helft. Vrije trap voor FC Twente. Gutierrez gaat zich daar melden. Beetje aan de rechterkant van het veld. Een meter of twee van de punt van het strafschopgebied gedaan En dan gaat de man die dat moet doen. In plaats van Tadic, die geschorst is. Die gaat dat met zijn linkerbeen proberen. Ik zie natuurlijk Douglas voorin. Die goed kan koppen. En dan zullen we eens even kijken of we het iets kan gaan opleveren. De vrije trap dus. Tweemans muur, die zal niet echt in gevaar gaan komen, want het wordt voorzet Dan komt die bal richting tweede paal, richting Douglas. Die komt de bal terug en dan is het Chatti die de bal komt, maar hij daar wel een klein duwtje voor nodig had. En Kurto kan de bal van de grond afpakken. En zo is dit probleem voor Roda opgelost. Maar ik vind Twente wel een stukje beter dan Rodi SC. Ook na 10 minuten, terwijl het nog altijd 0-0 staat. RKC stond wel heel snel voor in Zwolle. Frank. Ja, 1-0. Dat had gerust 2-0 kunnen zijn. Want uh, Jozefsoen, opnieuw hij, op uh, randje weg. Hij mocht door. Dat, terwijl de hele defensie naar de assistent scheidsrechter stond te kijken... en uh, met de armen te wapperen van... hallo, moet jij niet je vlag omhoog steken? Was Jozefsoen eens eentje onderweg richting Boer. En dan was het nog dat uh, op het allerlaatste moment... Aschente er nog een uh, voet tussen krijgt. Omdat Jozefsoen ontzettend stond te treuzelen om uh, Boer te passeren. En daardoor staat het nog altijd slechts 1-0 voor RKC Zwolle. Voetbal niet zo slecht. Dat zeggen we altijd als we praten over. Bek. Maar uh, ze voetballen wel tot op de doellijn ongeveer. Want ik heb al drie mogelijkheden gezien dat je denkt... schiet nou eens een keer en dan gebeurt het niet. Terwijl er toch alle ruimte voor is. Mok daar is het twee keer over gekomen. is het al een keer gebeurd. En tegelijkertijd aan de andere kant is uh, RKC veel doelgerichter. Die schieten wel en dat heeft in ieder geval een doelpunt opgeleverd. Op dit moment uh, opnieuw RKC ook uh, in de aanval over de... Uh, linkerkant proberen met uh, Braber centraal even opzoeken. Dan uh, goed van Peppe eroverheen gekomen. Gaat uh, Valport te laat komen. Bal valt bij de tweede paal. Net over een aanvaller heen. En dan uh, de poging misschien uit de tweede lijn. heen. toch de bal breed leggen. En RKC blijft dus uh, goed aanvallen over de rechterkant. Dat ziet er allemaal prima uit wat RKC doet. Dat is toch opvallend. Na die weken dat het niet loopt ineens. Loopt het sinds vorige week wel weer. Ook vandaag tegen Peck. En dat levert vooralsnog na 11 minuten een 1-0 voorsprong op. Vitesse en van der Malen. 10 minuten gespeeld in de uh, tweede. De held van de Struik krijgt de bal van Veldhuizen bij de 2-0 voorsprong voor Vitesse. Van de Struik paast naar de middenlijn. Via Ibarra gaat het dan naar de linkerkant. Yasuda, dit ziet er goed uit met veel beweging aan de kant van Vitesse. Yasuda nu richting het strafschopgebied. En dan via een sliding van Verbeek gaat de bal over de achterlijn. En dus een corner voor Vitesse in de 56e minuut van deze wedstrijd. Ja, gejuich, gezang op de tribunes. Want het publiek geloofde er wel in, in een nieuwe overwinning voor Vitesse. Het zou de zevende op rij zijn van de ploeg van Fred Rutten. Een razend knappe prestatie. Maar hierna volgen toch twee lastige uitwedstrijden. Tenminste op papier. Volgende week tegen Rode JC. En natuurlijk dan die hele belangrijke wedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. Vooralsnog gaat het goed met Vitesse. 57 minuten gevoetbald en een 2-0 voorsprong. Goals van Wilfried Boniën, Een hele, hele mooie. En na rust snel een goal van Ibarra. Na 12 minuten is bij PECS Zwolle RKC 01 en bij Twente Roda 0-0. De laatste wedstrijd straks is Willem II PSV. Nu eerst Marjan Koekoek met het NOS Journaal.